Kiezen of zijn tijd is fijn, een borrel of een glaasje wijn. Ja, dat moet zijn, ja, dat moet zijn, ja, dat moet zijn. We denken, pink en ga maar door en zingen allemaal in voren, We gaan naar boor.